Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven is weer een vliegtuig geland... met resten van slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17. Het Hercules-toestel heeft drie kisten aan boord. De lichaamsresten zijn deze week geborgen... door Nederlandse onderzoekers in Oost-Oekraïne. Net als bij eerdere aankomsten worden de kisten... onder politiebegeleiding naar de van oud kazerne in Hilversum gebracht. Bij de vliegramp in juli kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Twee slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Particulieren en bedrijven die schade hebben door de grote stroomstoring van gisteren, hoeven niet te rekenen op een vergoeding. Volgens netbeheerder Tennet is wettelijk bepaald dat het recht op schadevergoeding vervalt als de storing ontstaat in het hoogspanningsnet. Bij een stroomstoring in een lokaal net gelden er wel regelingen om gedupeerden te compenseren. Door de stroomstoring van gisteren zaten ongeveer 1 miljoen huishoudens urenlang zonder stroom door een defect aan een hoogspanningsstation in Diemen. Bij een ongeluk op het Duitse circuit Nürburgring is een toeschouwer om het leven gekomen. Een sportwagen raakte van de baan en schoot over de hekken het publiek in. Een aantal toeschouwers is gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De race is meteen na het ongeluk stilgelegd. Saoedi-Arabië stuurt zijn ambassadeur terug naar Zweden. Dat meldt de Saoedische nieuwszender Al Arabiya. Eerder deze maand werd de Saoedische ambassadeur teruggeroepen... nadat Stockholm een langlopende wapendeal met Riyadh had opgezegd. Zweden deed dit in verband met de mensenrechten situatie in Saoedi-Arabië. Volgens Al Arabiya heeft de Zweedse koning Karel Gustaf gesproken... met de Saoedische koning Salman... en hebben ze de sterke relatie tussen hun landen herbevestigd. Het weer vanavond en vannacht regen. Morgen regent het opnieuw een groot deel van de dag en waait het stevig langs de westkust stormachtig. Het wordt morgen 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 namens wordt Amsterdam bij Bunschoten 3 kilometer, A6, Muiden, Ledenstad voor Almere, buiten 2... A 13 Rotterdam Den Haag werkzaamheden bij de Afritbergelen Rode Reis richting Den Haag 2 kilometer, richting Rotterdam 4 kilometer, A 29 Rotterdam Bergen op Zoom bij Parendrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met, met nu. U. Zandvoort op zaterdag. Funny, but it's true what loneliness can do since I've been away. I have loved you more each day, walking back to happiness. Whoopah, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoopah. I miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness, I shared with you. I'm making up for things I said. Oh, ba, oh, yeah, yeah. And mistakes to which they led. Oh, ba, oh, yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness, I threw away. with you. De vrouw begin van het uh, derde en laatste uur van Salvik op to zaterdag bij CFN door de Helen do. Shapiro en Walking Back to Happiness. Het uh, laatste uur uh, live vanaf uh, locatie in er gebeurt nog wat een en ander. Was de wind uh, die nam even enorm toe en uh, ja, er vloog een tent de lucht. licht, Ja, nou, dat moet je, moet, moet je goed vastjorren Ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed, uh, ja, nee, die windvlagen die uh, nemen uh, toe en het, uh, dat belooft wat voor morgen. Ik had het al in het weerbericht, had ik het er al over. Morgen windkracht 5 tot 7 en uitschieters naar 8. Dus uh, wat dat betreft wordt het morgen een uh, stoere dag uh, voor de renners. Uh, ja, uh, verder nog, ja, treintje, we zouden wel twee treintjes kunnen doen, hè? Ja. want het treintje luisteraars haalt de wandelaars op van het Raadhuisplein... en dan richting circuit. Maar de... Ja, wat wil je anders? Als je 30 kilometer gelopen hebt... dan Trots. wil je wel even dat, gaan zitten. Dan, dan wil je wel even gaan zitten. Maar toch zijn er nog een heleboel wandelaars... die dan nadat ze gefinis zijn... nog even terug moeten lopen naar het circuit. Dus dat is nog even uh, tanden bijten in het laatste stukje. Want de trein zit altijd bom en bom vol. Dus een aantal uh, wandelaars zullen te voet... richting circuit gaan. Uiteraard, uh, luisteraars, ook het komende uur... Uh, live uh, verslagen van de diverse wandelaars. Dus genoeg reden om ook het... Uh, de derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM Zandvoort live vanaf de Haltestraat. De 30 van Zandvoort inderdaad vanuit Café 4 aan de Haltestraat. Het derde en laatste uur met Omi nu. Oh, ik vind hem zo lekker uit single. Hier is Cheerleader. MUZIEK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 Wat over koetjes, voetbal en de lot op praten. Nou, dag tot ziens, je het ga je goed. Komt en we springen, vliegen, tuigen, vallen, opstaan staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er komt. Over koetjes, voetbal en praten. Nou dacht ik, zie ze, ja, ga je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 Ik ben zelfs de druk voor de gesprekken in mijn hoofd Het stemmetje dat zegt, zeg denk je aan je kroost? Waarom denk je dat ik zo hard werk? Dat heb ik ze beloofd Schaapjes op het drogen en een plaats om in te wonen En een plaats om op te koken en een koelkast bovendien Met louter platen verkopen, lukt dat niet meer zo te zien Adieu, afwien schnitzel in de voeten. En nog bij snel weer een pot biergus, Maar nu moet je opzij. opzij, opzij, opzij, opzij Maar plaats, maar plaats, maar plaats We hebben ongelooflijke haast op zij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt springen, vliegen, duiken, vallen opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien als het hebben. Echt... Wat over koetjes voetbal en de lotto praten, nou dacht tot ziens aan het ga je goed. We moeten en springen, vliegen, tuiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Op zij, op zij, op zij, pak plaats, pak plaats, plaats. We hebben ongelofelijke haast. Dat is lekker looptje van hoor. Op zij, op zij, op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten en springen, vliegen, tuiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat we was de zeeuw van Guus en de we New Cool de Collective. De je, de opzij, opzij, opzij. Ja, daar zijn we weer. En uh, ja. Ja, even over de zomertijd. Hè. Die gaat de uh, aankomende nacht uh, gaat de zomertijd in, albertjan. Dus. Op twee uur is het ineens drie uur. En vergeet het niet hè. Houden oh, daar al... rekening mee. Anders mis je, mis je straks de start van de Formule 1 morgenochtend. En die is om hoe laat? Negen uh, uur dus. Uh, ja, eigenlijk acht uur hè? Ja. Echt? acht ja. uur. Maar dan negen uur. Ja, dus... dan echt negen uur. Dus als je dan nou slim bent, dan ga je voordat je gaat slapen vanavond, zet je de klok vast een uur vooruit. Weet ik je heb dat... hem al vooruit gezet. Oh, dan, dan heb je dat alvast gedaan. Dan Ben je wel echt wel op tijd, uh, Rob? Ja toch? Ja, en we trouwens, we spraken gisteravond met een wandelaar en die zou om uh, um vier uur finishen. Maar ik heb hem nog niet gezien. Jij? Nee, nee, nee. Nee. Dus hij moet nog finishen, dus we zijn in blijde verwachting van waar hij blijft. En zodra we hem in beeld hebben. Ja, oké, okay, daar komt Jan. Ja, ja nee. keurig, hè? Hij is, nog niet hij is nog niet gefinished. Schuif maar even aan. Hij heeft een, hij heeft een boel uit te leggen. Dat, goedemiddag. Uh, Albert-Jan, even, even, even, even voor de luisteraars. Uh, met wie hebben we het genoeg? Nou, genoeg weet ik niet, maar mijn naam is Dies. Ja. Ik kom uit Groningen en dit is de derde keer dat de ik loop. En ik vind het hier elke keer wel niet eens. Maar je moet één ding eerst even uitleggen. Want er zit al iemand binnen, Jan Wederhelft. Ja. En die zit daar al een half uurtje lekker een glaasje wijn te drinken. En nou, wat is er gebeurd? Nou, ja, we Eerlijk werden, vertellen. We werden wat verhinderd bij Loetje. Ja, oh ja. Dat, ja, dat is een heel, heel smal paadje is dat daar. He. Daar hebben ze pils. Ja. En we werden wat opgehouden bij de Kruidberg ja dus ook een, al een, om filevorming en vertraging ja, het is echt uh, heel heel lastig hieronder. ja ja, ja, ja. nee maar, maar dus, verder is alles goed tussen jullie verder teken ja. maar ik dacht alleen je hebt een ander marstempo als uh, je wederhelft. <laughs> ik, ik loop normaal loop ik sneller <laughs> behalve bij <laughs> pre-, bij prep lukt dat niet <laughs> Ik zou zeggen, ga eens even finishen. En we willen straks nog even voor de radio hebben, want we willen even weten hoe je de tocht hebt ervaren. Ik ga vlug vlucht finishen en daarna ga ik aan de Westman op Trippel. Die kans krijg je niet, want je komt eerst bij mij langs. Tot zo. eerst bij even finishen. Jongens, straks hè? Tot zo. Toevallig hè dat hij er net aan komen. Dat hè. leuk goed. Ja, dacht, terug. Terug naar de jaren 70 uur op CFM Salvoort. Goedemiddag, tot aan 5 uur zijn we bij je met nu Wild Cherry. En play that funky music.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 Was het? Dat was alles wat ze vroeg? Wat ze vroeg? Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze bracht nooit, maar je voor mij is vrij. Als ze weet.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 Als er alles op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouw op mij, dat is mijn kracht, al oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst. Na Risfraia. Altijd weer een feestje met de muziek van André Hazes. Joris, Zij gelooft in mij. CFM Zofort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Live vanuit Café 4 aan de Hotterstraat. Ja, vanaf het terras. Hè, van, ja, jij ja, zit een beetje koud hè, daar denk ik. Of ja, niet? Nee, het valt mee. Af, valt en, toe, mee? af en toe een uh, vlaagje. Okay. En uh, wat we normaal gesproken ook altijd doen is even uh, de Volvo Ocean Race volgen. De uh, zeilrace rond de wereld. Want uh, dat is uh, een en al uh, spanning al om. Ze zijn nu uh, bezig vanuit uh, Nieuw-Zeeland naar uh, Brazilië. Dus ze gaan uh, uh, rond, de, rond het hoekje. En dat is een beetje het meest vergelegen punt. En alweer de trein die voorbij komt. Stomp vol met wandelaars. En uh, ik ga eens even kijken uh, hoe de tussenstand is bij de Volvo Ocean Race, Als hij tenminste wil, mijn telefoon. Uh, vergeten we niet, uh, de klok er nu uh, vooruit of achteruit? Wat was dat? Nee, alweer? vooruit. Vooruit. vooruit. Oké, okay, nou, dus uh, verhaald, voordat je gaat slapen, doe dan de, de klokje even uh, uh, een uurtje vooruit. Dan heb je morgenochtend geen probleem als je om acht uur het speciale sportkanaal aanzet voor de Formule 1. Want Max, uh, want Max Verstappen, Verstappen uh, start daar vanaf de zesde plek. U hoort het goed. Uh, terug naar de Volvo Ocean Race. Van Auckland naar Italia in, uh, in uh, Brazilië. Uh, momenteel aan de leiding. U zal, zal je niet verbazen. Team Brunel met een uh, snelheid van 19 knopen gevolgd. Door het uh, Dongfeng race team uh, met een, die momenteel iets sneller vaart en 20 knopen uh, weet te halen. Maar uh, goed, in ieder geval team Brunel aan de leiding in de Volvo Ocean Race richting Brazilië. Oké, okay, het begint een beetje donker te worden hier. So, tijd voor een uh, plaatje voor alle lopers van vandaag. You never walk alone. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of the storm was a golden sky and a sweet silver song of love walk on through the wind walk on through the rain Though you're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 Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan vaar je lekker naar. Sammy, kom, kromme, kromme, Sammy, dag, Sammy. Domme, domme, Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, We vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil haar veranderen, maar is zo van veranderen.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 Dat was Ramse Shaffi en hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Jawel, Albert Ja we staan nog steeds buiten. Ja, ja, ik denk, wat wordt het in één keer koud? Maar wat... kijk eens even boven mijn hoofd. Heb dat je de bui... buienraden? Het, al... het apparaat is uit. Dus... Oh, met deze. Oh jee, dan, dan, ja. dus jij krijgt het nu ook koud. Dus ik uh, voel dezelfde temperatuur als jij voelt. Ik uh, moet zeggen, uh, als je het zo bekijkt, uh, bedoel, er zijn nog steeds mensen die, uh, die binnenkomen uh, om te finishen. Maar uh, dat, ik zeggen, de, de grootste meute is uh, eigenlijk al uh, gefinished. En uh, ja, dan gaan we ons langzaam weer opmaken voor morgen natuurlijk. Want dan krijgen we de Runners World uh, Zandvoort circuitrun. En uh, met, niemand, met niemand minder dan uh, Michel Butter krijgt tijdens de Runners World uh, Zandvoort circuitrun. Op zondag 29 maart tegenstand van Ronald Schreuer. De Belg Bashir Abdi en de Keniaan Alfred Lagat. Tijdens de 12 kilometer die over het circuit-strand en door het centrum van Zandvoort gaat, is dit een kwartet favoriet. Bashir Abdi won de populaire Zandvoortse wedstrijd al eens in 2011. Bij de vrouwen zijn de ogen gericht op Jill Holterman, Patty den Ouden, Manon Kruiver en de Keniaanse alliezen Chip Leting. De 26-jarige Abdi eindigde na zijn winst in 2011 een jaar later als derde in de pitsstraat. De tijd van 35 minuten en 42 seconden is de derde tijd ooit gelopen op een afwisselend parcours van Zandvoort. De Belgische kampioen uh, Veldlopen uh, aast natuurlijk morgen op zijn tweede winst. Dan dient hij wel af te rekenen met Butter, die goed op is, en zijn TDR-ploeggenoot Schreuer. Zijn belangrijkste rivaal is hoogwaarschijnlijk Alfred Lagat. De 28-jarige Keniaan heeft een indrukwekkend persoonlijk record op de 10 kilometer van 27,59. Ook noteerde Lagat 2,07,11 op de marathon. Dus ook morgen weer vanaf uh, half 11 de Runners World Zandvoort Circuit Run. Een geweldig sportief weekend hier in Zandvoort. Hier is de him en skinny dipping. Ja, hij is er hè? Gefinished oh. en wel. Albert oh, ja. De, de uitsmijter Welkom. voor vandaag. De tweede in Zandvoort. Welkom nogmaals. Dankjewel. En inderdaad, hè, dat uh, drankje. Westmalle, Westmallen, hè? De ja. echte Westmallen-trippel. Ik kwam hier gisteren binnen in Zandvoort, want we slapen hier altijd meteen een heel weekend. En heel Rob, goed, heel Rob, goed. de barman, die zei van, ik heb alvast een doosje Westmallen opgehaald. Ja. Mooi, kan dat toch niet? Goed, uh, we spraken hier net even in het begin van, uh, van deze uitzending, van dit uur. Maar toen moest je nog finishen, dat heb je inmiddels gedaan. We, we gaan niet meer praten waarom je later gefinished bent uh, dan uh, je wederhelft. Maar daar hebben we het straks nog even over, na vijven. Maar vertel even, hoe was de tocht? Het was een, uh, ja, elk jaar is het natuurlijk een prachtige tocht om te zien. Het ziet er heel mooi uit. Alleen het weer was natuurlijk een beetje minder goed als voor jaar, Maar dat viel 100% mee. Ik heb twee keer een heel klein buitje gehad. Maar verder uh, prima. Nee, ik, ben, ik heb begrepen dat ik je ergens hebt moeten schuilen onderweg. Ja, de kruidbergen moesten er even bij komen. En bij Roetje uh, was nog het moeilijkste om... Uh, ja, de weersomstandigheden waren dermate dat je even moest... Uh, het, het ging hard achteruit. <lacht> maar we konden het compenseren met een klein biertje. <lacht> en dat werkte ook nog wel hoor. Maar goed, mooie tocht over het strand. Uh, heb je nog, uh, laten we zeggen, knelpunten meegemaakt. Waarvan je zegt, van dat nou, dit was wel echt zwaar tegen de wind in. Of... Nee, nee, totaal niet. In vergelijking tot vorig jaar. Hè? Vorig jaar was het beter Vorig jaar mee, was wel. Als ik het vergelijk, we zijn hier ook in januari geweest. We over het strand gelopen. We ja. daar hadden wind pal in het gezicht. En ook een beetje, niet natte sneeuw, maar regen. En dat was echt een puinhoop. En als het dan nu zijn, maar de wind kwam ook een beetje van achteren. Ja. Dus het viel uh, me... Uh, niks aan de hand. Oké, okay, uh, de organisatie. Uh, uh, konden jullie mooi doorlopen? Uh, werden jullie uh, doorgelaten uh, door de regelaars en uh, noem maar op? Het, het, het was geweldig. De organisatie is altijd heel goed. Ik heb gelezen dat er 5600 uh, mensen ja. waren. Uh, we hebben nergens in de rij hoeven te staan bij Stempelen. We konden zo doorlopen. Wat heel leuk was, we waren vanmorgen in het hotel... En we zijn pas om tien uur, kwart over tien gestart, dus wat later. Ja, het andere... ja, was gisteren uit laat geworden. We hadden een kwartootje te veel gehad. Denk ik. Ja, je, je moest natuurlijk de tactiek moest... bespreken van okay. uh, hoe gaan we de, ja, deze, ja. deze 30 ja, lopen. maar dat is heel aardig gelukt hoor. <laughs> ja, maar we zaten in het hotel vanmorgen. Ja. En uh, er zitten ook Duitse gasten, maar die zijn er gewoon een weekendje uit. Ze we staan allemaal voor het raam te kijken, wat is hier los? <laughs> ik dacht ja. Dus ik heb ze een beetje uitgelegd wat het was. Ja. En toen zei ze, maar dat is toch heel ver. Ik zei, ja, maar ik ga straks zelf ook nog aan. Ze dachten dat ik ziek was, maar verder, uh... <laughs> goed. verder ging het goed. Maar ja. ik moet zeggen, en uh, toch, toch uh, even mijn, mijn complimenten... want gisteravond spraken we elkaar ook... en toen zei je van, nou ja, het, uh, zo rond vier uur... want dat was vorig jaar ook het geval. Ja. En uh, wie komt er om tien over vier aanwandelen? Ja, Die, ja. ja, ja, ja. helemaal ja. goed. Strakke planning. Strakke planning. Strakke planning. Dus, dus heb je nou net zo snel gelopen als vorig ja. jaar? Of, uh, uh, voor jouw gevoel? Of? We hebben, ja... Kwart over tien weg ongeveer en ja. kwart over vier hier, dus ja. het is zes uur lopen. Dat ja. is Oké, okay, en, en de, de, nou goed, nogmaals, de, de pitstops tussen uh, zijn ook uh, goed bevallen. Ja. En uh, nu mag je van je welverdiende rust uh, genieten. Maar jullie blijven het hele weekend in Zandvoort? Ja, ja, ja, het ja, bevalt ons hier altijd zo goed. Ja. En morgen zitten we gewoon opgesloten, want we zitten in het, uh, mag ik ook een reclame maken? Ja, dat mag je doen. In het NH Hotel. Ja. En daar is morgenochtend de run, dus de parkeerplaats is afgesloten. Ja, ja volgens we mij kunnen niet zitten uit. er heel veel lopers hè, in het NH Hotel. Ja, ook, ook ja. heel veel lopers. Ja. Ik heb ja. al een paar meer uh, mensen gesproken, allemaal bij het NH. Ja. Ja. Oké, okay, maar je bent nu weer herenigd. De, de, de bar is ook heel erg druk, uh, s'avonds. <laughs> dat met, wil ik geloven. Met Erik, de vaste barman. Dus die, uh, ja, dat gaat heel goed. Dus jullie gaan uh, morgen of maandag weer terug? Nee, naar, morgen. Naar Groningen morgen, helemaal. Naar Groningen. Dat is heel ver weg, hè? Maar dat doen we wel met de auto niet lopend, toch? Eh. Alhoewel, over vier weken, dan gaan we met Neef Loek, die hier binnen zit, ja. die komt uit Nijmegen, gaan we naar Spanje. En dan gaan we 170 kilometer door de bergen lopen in vijf dagen. Dus dat is, uh, we ja, maar doen dat wel is wat uh, andere temperaturen, maar dat is natuurlijk ook anders lopen. Het is meer omhoog en naar beneden. Maar het gebied is heel goed. Het uh, gebied heet daar Rioja. oh ja. Ja, dat is ook wel behelpen. Dat is een bekende, is een wel bekende naam, ja. Dat lukt heel aardig. Oké, okay, nou wat grandioos dat jullie er weer zijn dit jaar. Okay. Dat jullie ook weer de moeite hebben genomen om naar Zandvoort te gaan. Heel veel succes in Spanje. Dat gaat wel lukken. En ik zou zeggen, geniet van jullie. En je. ik denk dat we elkaar binnenkort wel weer een keer zien wat wij ja, vinden niet mythes in Zandvoort. Over twintig minuten zien we elkaar weer. Oké, okay. even dankjewel hoor Bedankt. Dankjewel hè Staat er staat behoorlijk wat wind op dit moment, Albert-Jan. Ja, net af en toe even een windvlaag. En ik hoop ook een melding bij, bij de, de brandweer van Salford Stormschade bij de lachende zeerover aan de boulevard. Dus, ja, het waait toch wel behoorlijk.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 veel Santana, dat was Holdan. En dankzij uh, Martin van Galen, uh, de gastweer uh, van vandaag. Hier uh, bij Café 4 is weer lekker warm op het terras, uh, Albert-Jan. Oh, he? doet... Je, je kacheltje is weer aan. Hij doet het weer, hij oh. doet het weer gelukkig. He. Nou, hadden we, het, hadden we het eerder dit uur over het feit dat er morgen dus natuurlijk die Runners World Zandvoort circuitrun uh, van start gaat. Er is dan morgen nog een heel mooi uh, fietsevenement. En dan hebben we het namelijk over de omloop van Zandvoort. En dat begint morgenochtend allemaal al om half negen is ook wederom georganiseerd door de champion de voorjaarsklassieke omloop van Zandvoort. De omloop van Zandvoort is met afstanden over 45, 80 en 120 kilometer uitermate geschikt voor zowel de recreatieve als de sportieve fietser. Na de start vanuit de spectaculaire pitstraat op het racecircuit van Zandvoort wordt een grote ronde van 4,2 kilometer met tijdregistratie afgelegd over de uitdagende en heuvelachtige circuit. Hierna volgen de zeer aantrekkelijke en afwisselende routes... met uitgebreide verzorgingsposten... en vervolgens een sfeervolle finish uiteraard... hier in het Zand, eh, centrum van Zandvoort. Dat allemaal vanaf morgen half negen tot vijf uur... de omloop van Zandvoort. Oké, okay, ja, en wil je de evenementen blijven volgen... download dan even onze app, de CFM app. Gratis verkrijgbaar in de Play Store of de App Store. The Tonight No shooting star To guide us I for and I Why tear each other apart Please tell me why Why do we make it so I oh, look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame Past behind us. Eye for an eye, What tears each other apart? Please tell me why. Why do we make it so oh, I Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Dan komen we weer aan het einde van deze uitzending. Het Het is weer voorbij gevlogen. Hè? Langzaam maar zeker. Live vanaf uh, de Halterstraat van Sanford. Vanuit Café 4. Was dit uh, de 30 van Salfords? Live verslagen Ros. En uh, we moeten een aantal mensen bedanken. Ja, je hebt een hele waslijst voor je. Nou, laten we beginnen met uh, de jongens van de technische dienst. Onderleiding van uh, Marcus van Dam. Geweldig. Ik heb begrepen dat de geluidskwaliteit weer op en top is. En dat de installatie weer heel goed gefunctioneerd heeft. Dus mede namens Rob, jongens, top werk geleverd. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, <laughs> iedereen uh, dank uh, daarvoor. Volgende keer. Uh, café top. 4 natuurlijk voor de gastvrijheid. Uh, ja, en natuurlijk ook de vrijwilligers, uh, de catering voor ons. Uh, allemaal hartelijk, hartelijk dank. Eh, zonder hun hadden we het natuurlijk allemaal niet kunnen realiseren. Zo is het. En uh, morgen zitten we weer vanuit de studio trouwens aan de tolweg Tina. En de kijkers op de webcam op dit moment, die missen ons eventjes. Ja, die denken van waar zijn die jongens nou? Wil je op de webcam kijken in de studio van CFV aan de tolweg Tina, wwwzv lifenl Kan je ons live volgen. Ook morgenmiddag weer tussen 2 en 5 uur. Nou, voor alle kampioenen van vandaag, hè? de laatste plaats. Tot uit het nieuws weer van 5 uur. Jullie hebben een verdiend. Kampioenen. Dus zouden we 30 kilometer moeten lopen vandaag. Of 18. Of 18. Of 18. is ook veel. Heel veel. Maar Bedankt. Goed. Bedankt voor het luisteren en voor het kijken hier in de Halterstraat. En nogmaals, jongens van het TD, top.